uur na net wel met het NOS journaal. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken doet een dringend beroep op de ongeveer 60 Nederlanders in Mali om dat land te verlaten. Het is daardoor door de staatsgreep van 22 maart onberekenbaar geworden, zegt een woordvoerder. Door strafmaatregelen van buurlanden van Mali ontstaat er binnenkort volgens Buitenlandse Zaken een tekort aan voedsel en brandstof. En dat kan leiden tot grote sociale onrust. Vandaag riepen Touareg rebellen in het noorden van het land een eigen staat uit. Gisteren stopte Nederland al met de ontwikkelingshulp aan Mali. Het land zou dit jaar 50 miljoen euro krijgen. Maar het wordt overgemaakt zodra er weer een burgerregering is. In Paramaribo is de omstreden amnestiewet ondertekend door vicepresident Robert Amirali. President Bouterse kon het niet doen omdat hij in buurland Guyana was. Met de ondertekening is de wet nu officieel van kracht. Deze week nam het Surinaamse parlement de amnestiewet aan... waarmee verdachten van de decembermoorden in 1982 gratie kunnen krijgen. Een van die verdachten is president Bouterse. De voorstemmers gaan ervan uit dat er met de wet een eind komt... aan het strafproces over de decembermoorden. Bij een helikopterongeluk in het Belgische stadje Hoei in de Ardennen zijn de twee inzittenden omgekomen. Het toestel stortte neer in een park in het centrum. De helikopter raakte een kabelbaan toen er laag werd gevlogen om foto's van de stad te maken. In de Amerikaanse staat Virginia stortte een straaljager neer op een woonwijk. Daar vielen drie lichtgewonden. De piloten van de F-18 Hornet van de Amerikaanse marine konden zich met hun schietstoel in veiligheid brengen. De Nederlandse overheid wil niet dat onderzoek naar een gevaarlijke variant van het vogelgriepvirus wordt gepubliceerd. Economische Zaken is bang dat de informatie van het Rotterdams Erasmus Medisch Centrum in handen valt van bioterroristen of een schurkenstaat. De Amerikaanse staatscommissie voor bioveiligheid heeft vorige week juist toestemming gegeven om de onderzoeksresultaten te publiceren. Amerikaanse onderzoekers die een vergelijkbaar onderzoek deden als in Rotterdam hebben deze week hun bevindingen gedeeld op een internationale conferentie. Bij Antarctica wordt een russisch oekraïense zeilboot vermist. Sinds maandag is er geen contact meer geweest met de bemanning. Het schip, de Scorpius, was met vier Russen en drie Oekraïners aan boord... onderweg naar een Russisch station op de Zuidpool. De zeilers wilden verschillende records vestigen... onder meer door als eerste in hetzelfde jaar... zowel rond de Noord- als de Zuidpool te varen. In de laatste e-mail stond dat de zeilers last hadden van een gevaarlijke wind. Mogelijk zit het schip vast in het ijs. De PVV in Noord-Holland heeft besloten om geen alternatieve vrijheidslezing te houden. De partij zegt door de splitsing van de Noord-Hollandse fractie wel wat anders aan het hoofd te hebben. De PVV wilde de lezing organiseren als protest tegen de Willem-Arondéus-lezing van de provincie Noord-Holland. Vorig jaar ging de lezing niet door nadat de PVV bezwaar had gemaakt tegen de tekst van cultuurhistoricus Thomas van der Dunk. Dit jaar noemde de PVV-spreker René Boender een grote graaier... omdat hij er te veel geld voor zou hebben gevraagd. Boender trok zich terug. De PVV besloot vervolgens een eigen lezing te houden... maar die gaat nu dus niet door. In Oorschot heeft een jongen van 13 een meerval gevangen... die groter is dan hij zelf. De jongen is 1,53 en de vis 5 centimeter groter. De jonge Stijn van den Oever haalde de vis omhoog in een forellenvijver. Het kostte hem bijna een uur om de vis uit het water te krijgen. Hij had nog nooit een vis gevangen van meer dan 50 centimeter. De meerval heeft zijn vrijheid teruggekregen. In Espelo en Overijssel is het wereldrecord vuurstapelbouwen gebroken. De bouwers maakten een paasvuur van bijna 46 meter hoog. Het oude record van ruim 43 meter stamt uit 2005 en werd gevestigd in Slovenië. Twee politieagenten maakten proces verbaal op dat als bewijs wordt gestuurd naar het Guinness Book of Records. Over zes weken wordt duidelijk of het record wordt erkend. Het paasvuur in Espelo wordt zondagavond aangestoken. In de Jupiler League is vanavond een bezoekersrecord gevestigd... dat gebeurde bij Willem II, dat verkocht meer dan 13.000 kaartjes... voor het thuisduel tegen Fortuna Sittard. Het oude record stond op naam van De Graafschap... dat verkocht twee seizoenen geleden iets meer dan 12.000 kaartjes... voor een wedstrijd tegen Go-Ahead Eagles. Het record vanavond werd bereikt doordat Willem II goedkope kaartjes... met een actie verkocht aan allerlei Tilburgse verenigingen. Het weer, vannacht wisselend bewolkt, overwegend droog. In het Noordoosten kan het afkoelen tot iets boven nul. Morgen overdag wolkenvelden, wat zon, plaatselijk een bui... en het wordt een graad of acht. Met de paasdagen wordt het wisselvallig... en de temperatuur stijgt tot zo'n elf graden. Dit was het NOS Journaal. Maak nu een afspraak bij Carglas, want alleen bij Carglas krijgt u nu bij een sterreparatie of ruitvervanging... gratis nieuwe ruitenwissers van Bosch. Bel vandaag nog 088-0406-406 of kijk op Carglas.nl. Carglas repareert. Carglass vervangt. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl. Kippen vieren feest...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 Buiten is het 5 graden. Binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond. De man die vroeger namens de politie infiltreerde bij de kabouters... stemde ook op de kabouters, vertelde, vertelde hij vanavond op televisie. Want ja, hij moest toch aan het werk blijven. En ja, hij zou opnieuw infiltreren. Maar dan zou hij wel wat beter willen weten wat precies de bedoeling is van zijn werk. Met zulke infiltranten is het een wonder dat de Russen nooit zijn gekomen. Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. De strijd om de Polder in Zeeland nadat zijn ontknoping. Blijft hij droog, zoals staatssecretaris Bleken wil... of gaat hij onder water, zoals is afgesproken met Vlaanderen? We praten erover met CDA-Kamerlid Ad Koppejan... en met oud a gedeputeerde Wouter van Zandbrink. Ex-provo Roel van Duin heeft een boek geschreven... over de dossiers die van hem zijn opgebouwd bij de BVD. Die dossiers heeft hij de afgelopen jaren veroverd. Wat heeft het hem gebracht? Heeft hij inmiddels alles? En herkent hij zich in de berichten die over hem zijn geschreven. Dat vragen we hem zo. Verder, het is niet simpel om single te zijn. Daarom heeft de VPRO een cursus single zijn ontwikkeld. We praten er dus zo over met een van de cursusmakers en een single. Om vijf voor twaalf horen we van cultuurhistoricus Gerard Rooyakkers waarom de katholieke kerkklokken tussen Witte Donderdag en Stille Zaterdag werden vervangen door ratels. Al dit moois hoort u na een overzicht van het nieuws van. Vrijdag 6 april. De paasdagen beginnen meer en meer op de kerstdagen te lijken. Het gaat vooral om eten, dus was het druk in de winkels. Maar niet alleen daar. Door de crisis moeten steeds meer mensen gebruik maken van de voedselbanken. Ik heb ook liever dat ik gewoon naar de winkel ga. En, uh... ...eigen boodschappen kopen. In heel Nederland maken meer dan 60.000 mensen gebruik van de voedselbanken. En elke maand stijgt dat aantal met 10 procent. Dus het bizarre is dat er op heel veel plaatsen in Nederland nu wachtlijsten zijn. Dat je nee moet zeggen tegen mensen die gewoon geen droog brood meer te eten hebben. En dat is uh, triest. En de problemen stapelen zich op. De voedselbanken zijn afhankelijk van de overschotten van onder meer supermarkten. Maar die kopen vanwege de crisis nu scherper in. De zuivelproducten hebben nauwelijks meer uh, verse groenten. Basisartikelen zoals uh, pasta en macaroni. Het komt gewoon niet binnen. Toch zijn de klanten van de voedselbanken tevreden. Want als die er niet waren geweest... Dan uh, zou ik een uh, groot probleem hebben, een uitdaging hebben. van ja, goed, Hoe kan ik uh, de week doorkomen? Hoe kan ik eten? Hoe kan ik ja, verder... Een deel van de Vodafone-klanten zal de paasdagen zonder mobiele telefoon moeten doorbrengen. Hun telefoon zwijgt in alle toonaarden naar de brand bij de telefooncentrale in Rotterdam. De schade is veel groter dan gedacht. En daardoor vlot het werk maar tergend langzaam. Site by site filling in information. We doen currently about three sites an hour, which is just painfully slow. De politie is een belangrijk dossier kwijtgeraakt in de zaak van Tristan van der Vlis. Die schoot bijna een jaar geleden in een winkelcentrum in Alpha aan de Rijn zes mensen dood. Dit dossier had antwoord kunnen geven op de vraag hoe de politie een wapenvergunning heeft kunnen verlenen aan een psychiatrisch patiënt. Daar is dat een aanvraag voor, de, voor een wapenvergunning die uh, Tristan van der Vlis uiteindelijk is geweigerd. Maar, uh, zo zeggen onze bronnen ook, er zat ook informatie in waaruit blijkt dat uh, Tristan psychische problemen had. Dat was kennelijk toen al bekend bij de politie. Het is vandaag Goede Vrijdag, de dag dat Jezus Christus voor onze zonden aan het kruis stierf. Dat wordt overal op de wereld herdacht, op de Filipijnen geestelen mannen zich tot bloedens toe. Het dwingt respect af bij deze Amerikaanse toerist. I have a, a strong respect for the beliefs and the um, um, the strength that goes behind what they're doing. In sommige landen konden mensen de kruisweg lopen. In Duitsland werd de kruisiging nagespeeld. Vader, vergeef ihnen, want sie wissen nicht was sie tun. En Nederland dan? Ons landje maakte een lange neus naar de rest van de wereld. Want wij hebben het grootste paasvuur ter wereld. In het overijsselse Espelo wisten ze een paasvuur van 45 meter 98 hoog te bouwen. Zondag gaat de vlam erin en tot dan kan iedereen de berg nog bewonderen. Enkele deden dat al. We dachten aanvankelijk dat het de kerktoren was. Zeg, op een dat afstand. Dat zal Esplo wel zijn, daar bij die kerktoren. Ik zei, wat een grote kerk voor zo'n klein plaatsje. Mijn kerstbomen zitten erin. Dus uh, wat wil je? Ik moet het even het fotograferen. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. Fantastisch mooi, hè? De krant van morgen is gelezen door Marielle Hagerman. De Frieslandbank, die afgelopen week werd overgenomen door de Rabobank... zat al een jaar bij die bank in de tang. Het Financiële Dagblad komt morgen met de reconstructie van de overname. Daaruit blijkt dat de kleine Friese bank zich al in het eerste kwartaal van vorig jaar... met handen en voeten had gebonden aan de grote coöperatieve bank. Uit gesprekken die het FD voerde met een groot aantal betrokkenen... blijkt dat in het voorjaar van 2011 een geheime overeenkomst is gesloten... tussen de twee banken die voorzag in een fusie. Volgens het FD wordt uit de reconstructie ook duidelijk... waarom een kleine zakenbank als NIBC uiteindelijk geen kans maakte... om de Friesland Bank over te nemen. Volgens de Volkskrant is Paramaribo in de ban van één vraag. Zet de krijgsraad de zaak tegen Bouterse door of niet? De verslaggever ging op zoek naar de man die het lot van Bouterse in handen heeft. Militair aanklager Roy Elgin, die net als de president een fanatieke liefhebber is van zangvogels. Weinig Surinamers zeggen deze dagen te willen ruilen met Elgin. De aanklager huist in een woning waarvan elk raam is beveiligd met traliewerk. De bewaker bij het hek kijkt argwanend naar iedere auto die voorbij rijdt. En als Elgin zijn mobiele telefoon opneemt, vraagt hij geschrokken... hoe komt u aan mijn nummer? En zegt vervolgens, ik kan echt niet met u praten. Mogelijk doet hij dat wel op 13 april. Dat is de dag waarop de aanklager met een strafijs tegen Boutense zou moeten komen. In het AD spreekt PvdA-leider Diederik Samsom over zijn dochter Bente van elf. Ze is geboren met een slecht ontwikkelde rechter hersenhelft. Daardoor gaat bijvoorbeeld het lezen en rekenen langzamer bij haar. Volgens Samsom is de handicap van zijn dochter een extra drive geworden in zijn werk. Samsom vertelt dat hij zich meer is gaan realiseren dat in de huidige maatschappij steeds hogere eisen worden gesteld. Hij vraagt zich af of zijn dochter er straks nog bij kan... bij de onderste sport van de ladder. De PvdA-leider ziet nu al een groeiende groep mensen buiten de boot vallen... doordat het kabinet beschutte werkplekken wegbezuinigt. Daarmee wordt de bodem onder hun bestaan weggetrokken... zegt Diederik Samsom in het AD. Vrouwen van boven de 40 overschatten de mogelijkheid... om zwanger te raken via een vruchtbaarheidsbehandeling. Het Nederlands Dagblad citeert een Amerikaans medisch tijdschrift... Daarin schrijven artsen dat ze geregeld vrouwen van 43 jaar en ouder krijgen... die schrikken wanneer ze merken dat het niet lukt om een biologisch eigen kind te krijgen. Door berichten over de mogelijkheid van bijvoorbeeld reageerbuisbevruchting... hebben deze vrouwen volgens de artsen het idee dat het krijgen van een kind... op ieder gewend moment kan worden geregeld. De cijfers geven volgens het Nederlands Dagblad een ander beeld. In de Verenigde Staten steeg het aantal IVF-behandelingen bij vrouwen... boven de 41 met 41 procent. Het succespercentage ligt rond 9%. Trouw aan een werkgever wordt niet beloond op de arbeidsmarkt. Sollicitanten die lang bij eenzelfde werkgever hebben gewerkt... worden vaak niet eens uitgenodigd voor een gesprek, valt te lezen in de Telegraaf. Personeelsmanagers hebben meer oog voor het gevarieerde cv van de jobhopper. In de krant breekt een groot wervings- en selectiebureau een land voor trouwe werknemers. Loyaal zijn is anders dan vaak wordt gedacht, geen synoniem voor saai, kritiekloos en vastgeroest zijn. Bovendien brengen deze werknemers continuïteit in een bedrijf. De werving- en selectieorganisatie heeft wel een tip voor loyale werknemers die toch willen solliciteren. Praat over de oude werkgever in de verleden tijd en laat zien dat je een visie hebt op de toekomst. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Top Loving You van Toto, dit jaar te uh, horen en te zien op Pinkpok Classic. En uh, dat is op 25 augustus in Landgraaf, zo werd vandaag bekend. Staatssecretaris Bleker stuurde vandaag een brief naar de Kamer over de gepolder. Boodschap, oplossing in zicht. Goedenavond, CDA-kamerlid Ad Kopjan uit Zeeland. Goedenavond. Het is voor u een heel belangrijk onderwerp. Het sleept zich maar voort. Wordt u er nog niet moe van? Ja, ik word er wel een beetje moe van. En met mij ook vele zeeuwen. Dus we hopen echt dat we nu op korte termijn tot een oplossing komen. Ja. Goedenavond ook Wouter van Zandbrink, oud-P van de A gedeputeerde in Zeeland. Goedenavond. Komen Nederland, Vlaanderen en de Europese Commissie eruit, denkt u? Nou, dat zal, dat zal blijken. Uh, ze hebben zich uh, daar wel in een hele bijzondere hoek laten manoeuvreren. Dus we, we wachten het af. Ja, op welke termijn verwacht u duidelijkheid, meneer van Zandbrink? Uh, nou, dat, uh, dat is uh, aan, uh, aan Bleker. En dat is in dit kabinet, wat uh, al heel veel uitstelformules heeft toegepast en wie weet uh, komt er nog een. Maar dat verwacht en dat is een je? hele slechte zaak. Oké, okay, u zegt het moet gewoon snel afgerond worden nu. Zeker. En dat vind ik niet alleen. Dat vinden, zoals de heer Kopjan ook al zegt, heel veel zeeuwen. Zeeuwen zijn gewoon echt spuugzat. Dat gedraal en, en dat doorgeschuiven... en het niet af, uh, nakomen van uh, afspraken. De zeeuwen zijn keurig en afspraken nagekomen in dit dossier. En uh, Den Haag laat het afweten. Okay. Nou, dat, vindt, dat vinden de zeeuwen een hele slechte zaak. Ja. Klopt dat, meneer Kopjan? Nou, het klopt inderdaad dat wij graag deze zaak snel willen afronden. En ik heb een goede hoop dat... Uh, Staatssecretaris Bleker daar ook uh, deze maand ook goede stap in zet. Uh, hij heeft zelf de datum van 20 april genoemd dat hij er uithoopt te, uit uh, te zijn met de Europese Commissie. Dus dat wachten we af. Oké. Okay. Nou, eerder deze week hoorden we het bericht dat bleker een compromis op tafel, tafel heeft gelegd. Niet de hele Hetwiegenpolder wordt ontpolderd uh, en onder water gezet, maar een gedeelte daarvan. Zou dat voor u een uh, aanvaardbaar compromis zijn, meneer Kopjan? Ja, ik heb wel gezegd, kijk, een halve polder onder water zetten is natuurlijk geen oplossing. Uh, ik vind wel dat we moeten kijken naar creatieve uh, oplossingen en eventueel moeten kijken naar een compromis. Uh, ik weet dat er een uh, uh, nieuwe zeedijk aangelegd moet worden op de grens tussen uh, Nederland en, uh, en Vlaanderen. Nou, met die zeedijk zou je iets kunnen schuiven en daar misschien een paar hectares mee, uh, mee kunnen winnen. Wa waardoor, waardoor er iets meer onder water staat? Ja, waardoor je dus inderdaad kijkt. Er lag een, een binnendijk, de zogenaamde Hedwigendijk. Uh, die is afgegraven door de, de Vlamingen, want die ligt op Vlaams grondgebied. Het hedwig ligt ook voor een deel in, in Vlaanderen, of voor zo'n 10,5 hectare. Nou, die dijk moet opnieuw opgebouwd worden, het moet echt een zeedijk worden. Uh, nou, daar kun je iets mee schuiven. Maar het uitgangspunt van elke oplossing moet zijn... dat de uh, Hedwig-Polder uh, uh, ja, zoveel mogelijk uh, grotendeels uh, intact blijft. Ja, dus de helft onder waterzetter is voor u veel te veel. Ja, dat is echt veel te veel. Dat is ook voor de zeeuwen veel te veel. Ja, Meneer Van Zandbrink, zou, zou u het een goed compromis vinden? Nee, de, de hedwig intact, wat de heer Kopjan zegt... Dat, is natuurlijk, uh, ja, dat leidt tot onzinnige oplossingen. We hebben uh, het voorstel van uh, de heer Bleker gezien... het alternatief waarin hij met het ontpolder uh, dossier... gewoon naar andere polders in Zeeland ging. Over u en zonder u. En uh, hij schoof gewoon uh, de, de, de polders van de ene kant van de Westerschelde... naar de andere kant. En dat is dus uh, daarmee dus symboolpolitiek geworden... dat de hertige polder dan droog zou blijven... en dat we elders in Zeeland dan ontpolderingen krijgen... Dat zijn we dus echt zat. Uh, we hebben een afspraak gemaakt en wij willen dat die afspraak nagekomen wordt. En dat vinden vinden niet zomaar zeel, maar dat vindt ook het bedrijfsleven. Die hebben deze week ook een dikke brief geschreven. Wederom naar het kabinet van ga nou alsjeblieft uh, je afspraken nakomen. Dat vinden bedrijven als Dow Chemical in Terneuzen. 2500 man werken daar. Dat vindt het havenbedrijf. Het havenbedrijf dat zorgt voor een derde van de werkgelegenheid in Zeeland. Zeeland, u, u, zegt, is er, er is, u zegt er is een groot draagvlak om het te doen zoals het was afgesproken? Uh, kijk, dat ontpolderen is geen feest. Laat dat duidelijk zijn. Dat doe je niet zomaar. Zeeuwen, we hebben ons daar ook tegen verzet. Maar na veel wikken en wegen is daartoe besloten. Door Den Haag notenbenen. Nee. Den Haag heeft vervolgens tegen ons gezegd als Zeeuwen... van uh, ja, uh, links of rechtsom, er zal toch iets, iets moet, moeten gebeuren. U kunt kiezen we doen hetzelfde als in de 90 jaren dat wij het voor u doen... met ja. de noodwet, of u, u doet het zelf. Ja. Nou, toen is de deal gemaakt dat we het als Zeeland voor de helft zelf zouden doen. Ja. Wij hebben ons deel af en, dat deel, uh, en het Haagse deel is niet af. Overigens wil ik erop wijzen dat het deel wat de provincie doet... dat dat dus statenbreed is gedragen. Op ja. één partij na, dat is de Partij voor Zeeland, van Robissing... want die zegt ook alle Zeeuwen willen geen oppolder. Dus wij doen het niet. Maar, maar u zegt, de rest de en, Staten vindt het wel. Ja, en u zegt, en, het, het overgrote deel van de Zeeuwen vindt nu ook dat het gewoon door moet gaan. Ik uh, ja. vindt inderdaad dat het klaar moet zijn. Ja, ja, ja, meneer Jan? ja. Dat, dat is dus iets anders. Een groot deel van de Zeeuwen, ik denk dat je kunt spreken over zo'n 80% van de bevolking, wil gewoon dat die hetgeponden zo veel mogelijk intact blijft. Uh, dat moet ook uitgangspunt zijn van een oplossing. Ik ben het uh, even met de heer Van Zandbrek dat we echt snel tot een besluit moeten komen... dat we daarmee ook rekening moeten houden... Met de economische belangen, met uh, Zeeland Seaports, met uh, Dow Chemical. Uh, en natuurlijk moeten we ook onze natuurherstelverplichtingen nakomen. Uh, en dat moeten we allemaal uh, met elkaar combineren... zodat we met een voorstel komen wat op breed draagvlak kan, kan rekenen. Nou, Ik heb goede hoop dat uh, de staatssecretaris daarmee bezig is. Ik hoop dat hij daar uh, eind deze maand met een voorstel komt. En dat zal uh, een zeker compromis in zich hebben... Maar wel met als uitgangspunt dat de hetkiespolder zoveel mogelijk intact gelaten wordt. Want dat wil de bevolking, zegt u? Dat wil de bevolking. En uh, ja, we moeten ook heel eerlijk zijn. Uh, het zijn met name bestuurders die op een wat regenteske wijze destijds uh, hebben besloten dat die polders wel onder water kunnen. Uh, en daar was de heer van Zamping destijds ook bij. En ook zijn voorganger gedeputeerde Thijs Kramer, Die hebben daar veel te makkelijk over gedacht. Dat gebeurt veel meer. En dat bestuurders denken, wacht, dit is wel leuk, uh, leuke natuur zonder daarbij rekening te houden met de gevoelens die er leven ja. onder de bevolking. En ja. dat zie je niet alleen in Zeeland, dat zie je ook in andere delen van het land. Denkt u maar aan de bossen bij Os, die ook op een uh, bepaalde manier verwoest zijn... Ja, ik wil, wel even, naar ja, zijn. Ja, ik wil even naar meneer Van Zijnbrink. Meneer Van Ik voor uw tijd als gedeputeerde was u ambtenaar... Voor onder andere minister Veerman... en u heeft onderhandeld in Brussel en met Vlaanderen, hè? Kijk, uh, uh, toch, dat is feitelijk juist, toch? Ja, dat is dat is uh, dat is feitelijk juist. Ik heb uh, inderdaad destijds voor uh, het kabinet uh, Balken en de uh, Pijs en Veerman is deze afspraak gemaakt met uh, met Vlaanderen. Er staan handtekeningen onder van uh, deze uh, drie uh, bewindslieden. Ja. En uh, als het gaat om re Regentesk, uh, kijk mijn eigen aandeel is geweest die. Tweede, 300 hectare die de provincie zelf moest invullen. En nogmaals, die afspraak zijn we aan aangekomen. Die wordt op dit moment met groot draagvlak ingevuld. De afspraak die de minister moet invullen... Die, daar is enorme vertraging in ja. gekomen met allemaal dubbel besluit en een besluit dit en een onderzoek dat, et cetera. Dus daar is later met een, mevrouw Verburg en de huidige minister Bleker... Kruis, is dat enorm aan het schuiven gegaan. Ja, maar u heeft, een, u en, heeft en, dan ook het en, gevoel en, dat uw werk wordt aangetast, of niet? Uh, nee, het, het, het, het gaat niet om mijn werk. Het gaat om de geloofwaardigheid van een overheid... Een overheid maakt een afspraak. Als ik met u een afspraak maak op persoonlijk niveau ga ik ervan uit dat u dat doet. Ja, Dat is netjes. Dat, dat, dat, dat, doen, dat doen bedrijven ook en, uh, en, en, en, en, en de burger die mag ervan uitgaan dat de overheid dat ook doet. Ja, ik vind ja. dat dit heel slecht voorbeeldgedrag van een ik, kabinet. Ik ben natuurlijk uh, bij betrokken geweest bij de ratificatie van de verdragen in de Tweede Kamer. Toen stop ik voor de keuze, gaan we het amenderen en gaan we die hetgeboel eruit amenderen dat zou tot gevolg hebben dat die verdieping van de Westerschelde niet zou kunnen plaatsvinden. Ik vond dat te ver gaan richting onze uh, Vlaamse buren. Ja. Toen zijn we met Vlaanderen overeengekomen, een zogenaamde interpretatieve verklaring... een side letter, naast, het, naast de verdragen waarin overeengekomen is... dat er in de tijd ruimte zou worden geschapen om voor andere oplossingen te, te vinden... dan om polder van de Hedwigpolder. Daar zijn de Vlamingen zelf bij geweest. Daar hebben ze ook hun handtekening onder gezet. Dus mm. Iedereen die zegt dat wij ons niet aan de afspraken houden, dat wij verdragen uh, schenden die heeft het echt onjuist. Wij nee, hebben juist met de Vlamingen afspraken gemaakt... om een alternatief met elkaar overeen te ja. komen. En ik weet ook dat de Vlamingen daartoe bereid zijn. En daarom zijn die gesprekken met de Europese Commissie van belang. Want de Vlamingen hechten ervan... ...aan dat er een oplossing komt die ook de goedkeuring kan wegdragen van de Europese Commissie. Meneer, meneer Kopjan, u gelooft nog steeds in een oplossing waarbij alle partijen uiteindelijk tevreden zullen zijn, als ik goed naar u luister. Ja, ik zeg wel in alle eerlijkheid, natuurlijk zullen ook alle partijen een beetje pijn moeten leiden. Uh, er zal best een compromis uitkomen waarbij uh, ik ook zal zeggen, nou, had van mij betreft ook wel uh, uh, uh, wat beter gekund. Kent, maar kent u, ik u denk het compromis al? Kent om, u het compromis al? Nee, ik ken het nog niet, maar wat ik u schetste, dat je iets zou gaan doen met die dijk die wat verschuift... Ja. Uh, nou, ik denk dat dat een van de oplossingsrichtingen is waar op dit moment aan gedacht wordt. Maar dan zeg ik er wel bij, uh, het is voor mij niet aanvaardbaar dat de halve polder onder water komt. Nee, uh, nee dat is helder. Meneer Van Zandberink, gelooft u in zo'n compromis waarbij iedereen een beetje pijn leidt, maar uiteindelijk ook gelukkig is? Uh, nee, uh, natuurlijk niet. En bovendien een halve Hedwig. U weet, de polder of de dijken in van de Hedwigpolder in... In, in Nederland, die, die, zijn, die voldoen niet aan de normen. Die moeten opgeknapt worden. Ja. Dus ja, uh, dat is natuurlijk heel raar uh, om, dan, uh, om dan naar zo'n uh, compromis te gaan. Kijk, Bleker is de kar al aan het, uh, al aan het keren en uh, we wachten het af. En u denkt uiteindelijk gaat het er gewoon van komen? Eh... Uh, uh, als je een efficiënte en effectieve invulling wil geven aan afspraken... is moet je dit dat doen. de meest okay. effectieve oplossing. Als u Echt. zegt, van ik, ik, ik heb er geld voor over, uh, en 50 of 100 miljoen, prima... dan kom je op andere plekken uit. Oké, okay, goed. Wouter Echt. van uit oud-PVNA-gedeputeerde... en Ad CDA-Kamerlid. Ja, het blijft nog een paar, een paar weken vermoedelijk spannend. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Goedenavond. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is.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 Ik heb gebeld, ze weten er En we drinken totdat de zon opkomt. En we vergeten de oneerlijkheid van het lot. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me.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 ik hou je vast, ik laat je nooit meer gaan. En ik vertel je.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 Frank Boeien met zeg mij maar dat het niet zo is. En die vrienden maakten bekend dat Frank Boeien het goede doel... Erik Mezi van Toontje Lager en Nol Havens van VOF de Kunst... ook van de partij zullen zijn tijdens de Symfonica in Rosso... concerten van Doe Maar in oktober. Naast mij zit diepvriesfiguur, figuur, oftewel Roel van Duin. Goedenavond, hartelijk welkom. Hallo. Waarom mag ik u Diep Fries figuur noemen? Ja. Ik ben... Daar heb ik... Door opgravingen in archieven van de AIVD ben ik dat te weten gekomen. Ik ben in het jaar 1967 in het kader van de operatie Diepvries... op een lijst gezet van Nederlanders die geïnterneerd zouden moeten worden... als er iets ernstigs aan de hand was. En interneren is oppakken? Ja, komt er maar een cc voor de deur, neemt je mee naar een gevangenis of naar een kamp. En daar word je dan, uh, ja, in dat jargon heet dat ingevroren. Ja, dossier... Uh, onschadelijk gemaakt. Ja, dossier PD 106043. Ja. Dat ja, bent u? Ja, ja, dat ben ik. Die stukken die waren allemaal bij de BVD en nu heeft u geprobeerd los te krijgen de afgelopen jaren. Ja, ja en dat is mij dus voor een deel gelukt. Dankzij het feit dat wij onafhankelijke rechters hebben in Nederland... Ik heb veel stukken opgeëist en ja, aardig wat gekregen... waardoor er een, ja, een nieuw licht over mijn levensloop is gaan schijnen. U zegt voor een deel, aardig wat, u heeft nog steeds niet alles. Nee, ik heb niet alles. Ik, bijvoorbeeld, uh, ik ben in 1970 uh, ontvoerd geworden. en Daar wou ik stukken over hebben. Ja, ze zeggen, ja, wegens bronbescherming kunnen we niet geven. En ja, mijn conclusie is dat ik in die tijd hoogstwaarschijnlijk met medewerking van de geheime dienst en politie... ontvoerd ben geworden. Ja. Heeft u enig idee welk deel van uw dossier u nog niet heeft? Uh, Zit nou op dus, procent? Uh, over Zit u die, op 90 procent? Uh, over belangrijke stukken heb ik niet alles. En ik vermoed dat ik ongeveer 70 of 80 procent Sorry. mis. Ja. Mis nog? Mis, mis pas mis. 20 tot 30 procent? Ja, ja, ja. Aan de telefoon is Roger Vleugels. Goedenavond. Nou, want... Journalist, gespecialiseerd in onderzoek naar inlichtingendiensten, is dat een goede inschatting van meneer Van Duin, denkt u? Nou, ik ben juridisch adviseur. Uh, dit is een, uh, mogelijk een goede inschatting. Maar er zijn nog meer dingen dan het dossier van Roel van Duin zelf natuurlijk. Er zijn ook uh, week-kwartaalberichten opgesteld over Roel van Duin. En ook veel van dat soort stukken uh, ontbreken nog. En in wat verstrekt is, en dat is inderdaad vrij veel, is ook weer gezwart. Dus, dus niet alles wat daarin staat, is daarmee openbaar geworden? Nee, maar dat is het gebruikelijke beeld. In totaal heb ik honderden van dit soort dossiers opgevraagd voor cliënten. En je ziet altijd dat je een, een beperkt deel krijgt. In dit geval is er diverse ronden geprocedeerd. is er iedere keer weer wat bijgekomen. En het totaalbeeld zal nu zijn beduidend meer dan de helft. Maar inderdaad, lang niet alles. Nee, nee. Meneer Van Duin, waarom wilde u de stukken inzien? Wat wilde u weten? Ja, ik wilde weten waarom ik van school ben gestuurd toen ik 18 jaar was... en demonstraties tegen de atoombommen organiseerde. Ik wilde weten waarom ik al bij de militaire dienstkeuring... meteen werd weggestuurd onder het motto dat ik één zak ellende was... dat ik niet eens gekeurd hoefde te worden. Ik wilde weten hoe dat nou zat met die ontvoering. Ik wilde van alles weten uh, over mijn leven. En ja, goed, ik heb dus inderdaad heilig wat ontdekt... Over dingen waarvan ik geen idee had dat ze gebeurden. Zoals bijvoorbeeld die interneringslijst. Ja, ben, ben, en ik heb ook ontdekt dat ze dus in die tijd. al die berichten over mij, die geladen waren met woorden. zoals. Uh, Van Duin heeft een gewelddadig karakter, en hij is het brein achter een geweldscultuur. Dat die berichten werden doorgestuurd naar politiecommissarissen en naar burgemeesters. Mensen met wie ik veel te maken heb gehad. En die zich dus ook scherp tegen mij ja. keerde. En, en dat vindt u met terugwerkende kracht niet zo raar... als u weet welke informatie ze over u hadden gekregen. Ja, nu, nu begrijp ik dat dus. Ja. Maar, helpt dat u, wordt u er gelukkiger van dat u het allemaal weet? Ja, ja. de waarheid komt boven tafel. Maar ja... En dat, ja, dat, dat, dat, dat maakt mij gelukkiger. Maar dat is niet de, altijd fijn, want u blijkt ook bespie, bespioneerd te zijn door vrienden. Ja. ja, dat heeft mij inderdaad erg geschokt en dat... Ja, dat, dat, vind ik, dat zit mij niet lekker, nee. nee, nee Hoeveel vrienden nee. bent u kwijtgeraakt? Ja, dat weet ik niet. Eén uh, van die spionnen heeft zich gemeld. Die is uit de kast gekomen, dat vind ik mooi van hem. Ik heb hem ook wel als aanmoedigingsprijs... voor het uit de kast komen van spionnen... heb ik mijn boek aan hem aangeboden. Maar bent u niet woedend op hem? Ja, uh, ik zag u net wel. samen in ja. YouTube zitten. U zat vriendelijk, glimlachend tegenover hem aan tafel. Nee, ik heb ook gezegd, ja, ik zou je niet uitnodigen voor mijn verjaardag. Nee, maar ja, dat doe ik ook met de meeste mensen niet, dat zegt niet zoveel. Ja, nou kijk, er is een, een, een, een lange geschiedenis geweest. Eerst ben ik razend geweest toen hij me zei van ja, ik ben spion geweest. Daarna ben ik me meer gaan verdiepen in wat hij heeft meegemaakt... En ik heb gezien dat hij toch ja, een soort gespleten ziel is geweest... die aan de ene kant gewoon zijn politiewerk deed, want het was een beroep... maar aan de andere kant uh, steeds meer sympathie voor ons begon te krijgen. Hij stemde op u, vertelde binnen. Ja, stemde, Ja, ja, ja. Ja, en, uh, en uh, ja, het is dus ook heel bijzonder dat hij gezegd heeft... ja, inderdaad, ik was een spion. Ja, ja. Want er zijn tientallen spionnen geweest, maar... Uh, bijna niemand vandaan heeft zich gemeld, nee, heeft zich bekend heeft het gemaakt. Het gedaan. Dus even naar die ontvoering, wat gebeurde er precies? 1970 was het, hè? Ja. Nou ja, goed, ik, ik werd in een auto gelokt. En, uh, ik werd uh, naar België gebracht en er, ik werd met de dood bedreigd als ik mijn politieke werk zou voortzetten. Er werd geld ge uitgeloofd voor mijn, voor mijn lijk. Waren de mannen ge uh, gemaskerd? Nee. Ik heb de volgende dag ook aangifte gedaan met de politie... en ik heb gezegd dat ik, wie ik vermoedde dat het gedaan had... Want u had ze gezien en herkend. Ja, ja, ja. Oh, en ik, goed, ik, ben, ik heb mijn informatie in de politie waren heel correct. Dat was waarheidsgetrouw, dat klopt. Want een ja. uh, paar jaar geleden heeft een van de daders voor de televisie bekend... dat hij het inderdaad gedaan okay. heeft. Maar hij lachte erbij en zei, ja, het is verjaard... Zo, die tijd was er helemaal, helemaal geen aandacht aan besteed door politie en, en justitie en ja. geheime dienst. Terwijl ik weet, ook uit die stukken, dat ook hun or organisatie geïnfiltreerd was door geheime agenten. En des, dat die geheime dienst voorkomen op de hoogte was van die ontvoering. En misschien wel medeverantwoordelijk voor het En, en misschien ja, waarschijnlijk medeverantwoordelijk is geweest. Ja. Overweegt u een aanklacht of zoiets? Ja, ik uh, heb een uh, procedure geopend bij het Amsterdamse gerechtshof wegens verzuim van opsporing. En eh, ik heb me op een standpunt gezegd... Juist op dat dit punt, want ze hadden die ja. ontvoerders gewoon moeten pakken, zegt u. Ja ja, ja, ja, ja, ja, inderdaad. Natuurlijk, ontvoering is een heel ernstig uh, misdrijf. Er is uh, vorige week nog een motie in de Kamer aangenomen... dat ontvoeringen niet mogen verjaren. Nou, ja. dat is dus met de ontvoering van deze volksvertegenwoordiger. Want ik was wat ik was. Is dat, is dat gebeurd? Het is ja. gewoon... Weggelopen. Uh, Roger Vleugels, uh, maakt hij een kans van Duin om hier uh, een, een goede zaak van te maken, denk je? Ik denk het wel. Uh, je hebt in deze zaak al een aantal keren gezien dat uh, men toch een beetje voorzichtig is... omdat het om een wat bekendere politieke activist gaat... en een wat bekendere volksvertegenwoordiger. Je ziet ook dat de Kamer zich erover gebogen heeft. De ombudsman buigt zich er nu over. En je ziet ook dat de AIVD vaker dan bij gewone bespioneerde mensen toegegeven heeft tot een oorspronkelijke verstrekking... waarvan ze gezegd hebben, die is uitputtend, niet uitputtend was. En in een volgende ronde bij de rechter toch weer met meer kwamen. En dat is een totaal een keer of vier, vijf zo doorgegaan. Ja, en eigenlijk moet dus, meneer Van Duij nog een tijdje doorgaan... om alles boven tafel te krijgen en dan misschien ook nog een schadevergoeding te krijgen. Dat gaat nog een hoop tijd en geld kosten. Dat kan. Maar wat er gebeurd is, heeft ook zeer onrechtmatige kanten. En wat erg van belang is, en dat zie je in al die processen waar mensen toegang tot hun BVD-dossier vragen... dat gewoon boven tafel komt... dat de overheid in regelmatige in, in zaken onrechtmatige handelingen verricht. Ja. En dan is het ook zaak dat de overheid daar verantwoording over aflegt. Ja, en je en als in... je nou die ontvoeringszaak neemt... uit de inzage blijkt dat de overheid in dat circuit... wat die ontvoering deed, geïnfiltreerd was. De AIVD, ja. de voorloper daarvan. Ja, de BVD. Nou, dan komt op zijn minst de vraag naar voren of de uh, AIVD real-time geweten heeft dat die ontvoering liep. Ja, en dat moet allemaal uitgezocht worden. En dan wordt het dus merkwaardig dat de politie niet ingegrepen heeft. Nee, nee. meneer Van Duin, wat is nou het ergste van alles? Uh, ja, het ergste van alles is dat, uh, dat onze geheime dienst... die waakte over de democratie, dat die... Uh, Democratische, geweldloze types gaat uh, achtervolgen en de zich daar tientallen jaren mee bezighoudt. Het ja, was ook in, de... in uw boek dat u zei van, ja, dat ze dat een paar jaar hebben gedaan, dat snap ik wel. Ja, ja dat kan ik snappen. Maar dat ze goed, wij waren zijn. opstandige jongeren, nou oké, okay, laten zij dan een paar jaar de tijd nemen om, om zich daarin te verdiepen. Maar toen hadden zij na die paar jaar kunnen zeggen: Ja, goed, uh, dit zijn ongevaarlijke ja. types. En dat hebben ze niet gedaan. Ze We gaan, jaren Wij gaan onze aandacht nu besteden aan. Echte gevaarlijke ja. mensen hebben. bijvoorbeeld de uh, Molukkers, die konden aanslagen plegen, ja. mensen doodschieten. Ja. Bent u nog wel eens bang dat ze het nog doen? Uh, ja, zeker. Dat gebeurt nog steeds. Dus onlangs uh, een van de BVD-agenten, die Paul Kraaier. Die heeft uh, bekend dat hij 25 jaar lang dit soort werk heeft gedaan uh, tussen dierenrechtenactivisten. Ja. Maar denkt u dat u nog steeds wordt, ge gecontroleerd wordt? Nou, ik... Ik denk wel dat mijn dossier inmiddels weer heropend is... omdat ik mij dus actief bezighoud met een soort uh, contraspionage... Naar, oh ja. naar wat de geheime dienst allemaal en doet, ja. En maakt u voorzichtig? Kijkt u extra achterom en zo? <laughs> nee, dat niet. <laughs> ik zat laatst in de tram. <laughs> ik stapte uit en toen kwam een onbekende man... die stapte ook uit en die zei tegen mij... Meneer Van Duin, ik volg u niet, hoor. <laughs> <Ja>. <laughs> ik blijf er wel af en toe hard om lachen, ja. ja dat moet ook wel, anders hou ik het niet vol. Diepvriesfiguur figuur ligt in de boekwinkels. Dank voor uw komst, Rol Van Duin. En hartelijk dank, Rocheef Leugels. Trying to pick up the pace, trying to make it so I never see your face again. Time to throw this away. What I mean?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 van Nora Jones en dat is de eerste single van een nog te verschijnen nieuw album. Zondagavond begint bij Holland Doc Radio 1 bij de NTR de vierdelige cursus Alleen zijn... ...bestemd voor alleenstaanden van tussen de 30 en de 40 jaar in de grote stad. Goedenavond maakster Maartje Duin. Goedenavond. Hebben ze dat nodig, singles, een cursus? Um, ja, dat denk ik wel, maar dan vooral met tips van elkaar... Dus ze hoeven het niet van een instantie te horen. Maar we hebben dus mensen geïnterviewd. Uh, vier mannen, vier vrouwen. Die vertellen over hun eigen ervaringen. En die elkaar uh, tips geven over hoe je dat nou eigenlijk doet in je eentje leven. Want ja. het is iets wat je eigenlijk van huis uit niet meekrijgt. Iedereen nee. komt uit een gezinssituatie. Of de meeste ja, van de in... mensen komen ergens vandaan. Ja. Precies. <laughs> dus uh, je groeit op in een, in een gezinssituatie. En als je dan alleen uh, bent op een gegeven moment... Dan uh, moet je zelf uitdokteren hoe je dat Ikea-meubel in elkaar zet? Of, uh... Maar dat moet je ook als je een relatie hebt, hoor, meestal. Jawel, maar dan doe je het <laughs> toch een beetje met z'n tweeën. Dan kun je toch kijken naar het model van je dat ouders. Dat helpt niet maar. altijd. Okay. Bij Ikea-meubelen althans. Uh. Uh. <laughs> uh. <laughs> Daar kun je heel veel ruzie over krijgen. Ja, Zeker. Dat waar, ja. Je hebt ja. hem uh, samengemaakt met Esma Linderman. Jullie zijn allebei zelf ook single? Ja, Ja. Dat was, zelf ook voor. dat was voorwaarde ook. Voorwaarden voor Om de cursus te mogen maken? Uh, nee, ja, we hebben dat gewoon zelf verzonnen. Ja. <laughs> ja. Tom Klaassen, jij bent uh, ook single die meegewerkt heeft. Ja. Uh, heb jij het nodig, een cursus? Uh, nou, ik vond het wel heel erg leuk om te horen hoe andere mensen deden. Maar uh, ik heb het uh, daarvoor mezelf een beetje aangeleerd. Dus ik had het niet nodig. Nee, maar ik vond het maar wel leuk. Het is wel praktisch. Ja, het is heel praktisch. Ja. Ja. Dus laten we luisteren naar een fragment uit de cursus. We horen een jonge man en een jonge vrouw. Een paar maanden geleden was ik uh, op een verjaardag van mijn tante... en kwam ik een oude vriend van mijn ouders tegen. Die man is gepensioneerd, goed gisten. Hij wist dat ik vrijgezel was. En hij zei, heb je dan geen klusjes die, daar, die lang blijven liggen? En, ja, zei ik. Ik eet de groenten die je in kleinere hoeveelheden wel kunt kopen. Dus boontjes of uh, tomaten, courgetten, aubergines. Maar bepaalde groenten zijn gewoon grote dingen, zoals Chinese kool of zo... Dat is een enorm ding. Ja, ik ga dat niet in één dag in mijn eentje dat hele ding opeten. Ja, zijn dit de dingen waar het zoal over gaat? Bijvoorbeeld, ja, het zijn gewoon uh, hele futiele details lijkt het. Maar ja, daar sta je pas bij stil als je een tijdje alleen uh, hebt gewoond. En heel veel singles herkennen zich hier dus in. Dat achterstallige onderhoud waar ik dan last van dat, dat was ik in dat eerste fragment, ja. waar ik last van heb... en waar dus uiteindelijk een klusjesman mij mee uh, geholpen heeft. En uh, die eenpersoonsporties in de, in de supermarkt die, uh, ja, die je moeilijk kunt vinden... Uh, ja, dat, dat is voor singles heel herkenbaar, ja. Heb we gemerkt. Tom, God voor jou ook? Ja, ja, dat is ook wel de belangrijkste reden waarom ik eraan meegewerkt heb. Ik vond het een heel sympathieke invalshoek. Het gaat Als het over singles gaat, gaat het vaak over hoe ontzettend leuk het wel niet is om single te zijn... of hoe ontzettend treurig het wel niet is om single te zijn. En dit ging eigenlijk over de puur praktische kant van de zaak. gewoon Hoe maak je het voor jezelf comfortabel en, uh, en prettig? Ja, en, want uh, die twee dat... kanten die je schetst, die kloppen allebei niet... Nou ja, ik, ident ik, ik identificeer me er niet echt heel erg graag mee. En, uh, nog met dat het heel leuk is, nog met dat het heel treurig is? Nee, nee, daar reken ik me allebei niet toe. En als het daarover gegaan had, dan had ik er ook liever niet aan meegewerkt. Maar, uh, Want, is dat een vooroordeel? Ja, of een, een, een single is echt een label. Hè. Of je bent single of je bent vrijgezel. En de single, die, uh, dat is een stadsmens van rond 30, die heel hip is en alles heeft en uh, eigenlijk alleen nog op zoek is naar de ware... maar voor de rest niks te wensen heeft. En de vrijgezel is een beetje de morsige, uh, de morsige maagd van vijftig... die nog bij zijn moeder woont. Ja. En dat zijn allebei beelden waar ik nou niet echt uh, mezelf bij vind te horen. Nou, het zijn karikaturen, ik denk dat dat het is. Want uh, bedoel, singles zijn net mensen. Hè? Soms jo. zijn ze treurig en <laughs> soms zijn ze happy. Ja. <laughs> dus zoveel, zoveel mensen, zoveel singles. Maar dat genuanceerde beeld, dat vonden wij ontbreken in, in de media. Er wordt vaak niet echt goed gekeken gekeken naar um, ja, de levens, eigenlijk hoe de levens van singles eruit zien. Er wordt, als er over singles bericht wordt, vaak uh, tips aan de hand ge uh, gedaan hoe je zo snel mogelijk uh, van die single status afkomt. Hoe vind je de liefde van je leven? Of, ja. Uh, ja. Want kan je voor de meeste singles toch zeggen dat ze ernaar op zoek zijn? Ja, dat is dat, ik denk dat wel. Maar dat heb, kan ik niet empirisch... Uh, met. Empirisch, Daar is geen onderzoek naar gedaan. Uh, ja, nou ja, goed, dat is gewoon intuïtie. Ik denk dat 90% van de mensen wel het verlangen heeft... om zijn leven met iemand te ja, delen. Dat gaat voor jullie ook? Dat is een nou, ruwe gok. Uh, ik wel. Uh, ja, ja, ik ook wel. Ik alleen zijn is natuurlijk niet zo, niet zo heel erg leuk uiteindelijk. Samen is leuker, vind ik. En ik ga ervan uit dat de meeste mensen dat vinden. Maar, ja. dat, maar dan, ja, het geldt niet voor iedereen. Ik heb toch ook mensen gesproken die, uh, die zeggen... Ja, nou, ik heb er totaal geen behoefte aan. Nee. kom je erbij? Nee. Maar ik, ik, ja, ik denk dat dat een minderheid is. En zijn jullie ook actief om er wat aan te doen? Of zeg je van, dat komt wel? Ja, nou, dat actief zijn om er iets aan te doen... dat is ook een, ook een redelijk vermoeiende bezigheid. Dus ik ben daar... dat gaat af en aan bij mij. En ben jij toch? Nee, ik ben uh, eigenlijk misschien een beetje te afwachtend zelfs. Ik heb me niet. Uh, ik heb nooit zo geloofd in dat hele drukke dating uh, circuit. En dat vind ik allemaal eigenlijk een beetje te veel gedoe. Dat is ook een reden waarom ik me niet zo graag met de happy single identificeer. Um, en uh, ja, god, dat, dat, dat, ik ga ervan uit dat het dat het. Dat het komt als het komt en uh, ja dan uh, da, da, ja, daar zit ik eigenlijk een ja. beetje op te wachten. <laughs> maar als je niks Bij doet. Met deze misschien een oproep op de radio. Nou ja, het is niet dat ik natuurlijk, het, het is niet dat ik nooit buiten de deur kom. Het is niet dat ik niks doe. Niemand doet niks. Maar uh, ik, ben niet, uh, ik ben niet, actief op alle handen dating sites en, uh, en dat soort dingen. Ik sta ook niet elke avond in de kroeg. Maar ik, uh, ik durf wel met vrouwen te praten en zo. Ja. Dus. Uh... Ja. Maar, tegen wat voor dingen loop je aan? Als single. Nou, het is je moet echt jezelf vermaken. En ik had nooit alleen gewoond. En uh, ik had altijd huisgenoten gehad. En, uh, tijdens je studie? Ook, uh, ja, tijdens je ja. studie. En natuurlijk familie en vriendinnetjes enzovoort. Uh, en toen ineens kwam ik alleen te wonen en uh, werd ik ook single. En moest ik het ineens allemaal zelf doen en dat kon ik helemaal niet. En uh, dat heb ik echt moeten leren. En dus dat ging over koken, uh, timmeren, alles. Uh, boodschappen doen. Ja, nou, maar ook gewoon mezelf vermaken. Gewoon een avond lang uh, uh, niet ongedurig uh, heen en weer gaan lopen... en denken van wat zal ik nu eens gaan doen. Ja. Of juist heel erg afwachtend. Maar gewoon uh, een avond lang comfort creëren voor alleen jezelf. Dat was en, echt en ook nieuw nadat je uit die andere situatie kwam. Ja, ik was helemaal niet gewend om het voor mezelf te doen. Om voor mezelf lekker eten te maken. Of om voor mezelf een film aan te zetten. Of ja. om voor, nou, dat, dat, dat, dat deed ik eigenlijk nooit. Ja. Herkenbaar, Maartje? Ja, ja. ik wil ook grappig. Tom, jij hebt ook uh, jezelf onlangs pas aangeleerd om uh, alleen in een restaurant te gaan zitten, toch? Uh, ja, ja, ja, ja. Ik heb, <laughs> Daar uh, heb ik minder moeite uh, mee. Ik heb een tijdje geleden voor het eerst uh, in mijn eentje geluncht. Ja, dat vond ik buitengewoon bezwaarlijk. En, uh, en, uh, dat, dat vond ik horen bij de treurige, vrijgezel. Want dan voel je je single. Dan ja. zien andere mensen je. Ik denk dat dat ook. Te maken, nou, Ik niet? voelde me niet zozeer bekeken. Maar ik voelde me vooral heel erg, heel erg vrijgezel op zo'n moment. Ik voelde me heel erg uh, alleen daar zitten. Oh ja. En uh, daar uh, uh, kon ik niet zoveel mee. Dat vond ik heel vervelend. Het is wel in om single te zijn, toch? Er worden steeds meer mensen single. Ja. Eén persoons is groeien volgens mij het hardst. Dat klopt. Ja, dat was ook, ook een aanleiding voor ons om deze serie te maken. En is dat, dat er dus zo dat het echt een groeiende groep is? En ja. dat we, we zelfs, uh, we gaan geloof ik toen naar in grote steden 50% van de huishoudens. Ja, eenzaam uh, ben je daar niet meer. We uh, zijn met heel veel. Ja, maar we moeten elkaar dan wel leren kennen. Ja. Ja, ja. Maar goed, in, uh, ja, ik denk dat mensen er niet bewust naar. Streven omdat het niet een, iets is wat mensen het ontstaat, ambiëren. Vaak. Ja, ja, er zijn natuurlijk allerlei sociologische factoren die daar aan te grondslag lagen, die hebben wij dus bewust buiten uh, beschouwing gelaten. Nee, precies, waar het toe leidt, uh, nou eigenlijk meer uh, begrip voor de levensstijl en misschien wel meer openheid. Misschien dat singles, als ze dit horen en ze zich het daarin herkennen, ook tegen hun vrienden wat uh, uh, duidelijker ja over hun. Er ligt, nog, er ligt nog best een taboe op, ja, precies, op. Je hoeft er niet stiekem over te doen. Dat nee, is eigenlijk de boodschap. Nee, nee. Het, het standaard uh, model is, is toch... Uh, ja, precies. Ja. Het stelletje. En dan kun je als single wel eens een beetje voelen van... Ja, wat heb ik eigenlijk te vertellen? Nou, wij bieden ze met deze cursus iets om over te praten. Ja. En misschien om van te zeggen... Um, ja, zo, zo voel ik het ook. Of, uh, oh ja, dit, dit herken ik. Oh ja. nou, en het, is een hart onder, het is een hart onder de riem. Het is te. te de de, de dan, serie het geeft heel zegt, aan... Dan krijg ik toch weer een treurig beeld. Ja, maar juist niet. Want het, de serie geeft heel erg aan dat er dus niet zo heel erg veel is om je druk over te maken. Het is, het, het is, de, de, de serie geeft aan dat dat meelijwekkende beeld. dat breed gedragen wordt van de single. Van nou, dat is een beetje een trieste alleenganger. Dat wordt juist onderuit gehaald. Want de, de, de serie benadrukt juist heel erg... dat, je, dat er ruim voldoende, ruim voldoende leuke dingen te doen zijn in je eentje. Ja, ja, en ik had ook echt bij het maken van deze serie... dat ik me omringd voelde door een haag van singles. Dat ik dacht, oh ja, als je alleen woont... dan realiseer je je dat niet. Uh, dan denk je, de, kijk je alleen maar naar jezelf en je eigen huisje. Maar ja. um, als, je weet, ja, en als je die verhalen hoort van andere singles... dan voel je je al wat minder alleen. En wat moeten mensen met een partner leren van deze cursus? Um, nou, dat ze misschien ook singles op een feestje gewoon eens kunnen vragen. Goh, hoe pak jij dat nou aan in je eentje? Ja, precies. Dat hoef je niet te, Want dat, dat is altijd een beetje een taboe inderdaad. Maar dat hoeft dat helemaal niet te zijn. Vraag het maar gewoon. Praat er maar over, Ja, jij? ja. precies. Holland, Doc, Radio 1, NTR. De vierdelige cursus. Alleen zijn. Wanneer is die precies te horen? Uh, on, rond de klok van tien over half tien. Op zondagavond dus. Oké. Okay. 8 tot en met 29 april. Maartje Duin en Tom Klaas. Hartelijk dank en veel plezier. Dank je wel. Het is 5 voor 12. Gerard Rojakkers legt een ei. Ja, u hoorde een ratelend geluid. Wat dat met Pasen te maken heeft, vertelt cultuurhistoricus Gerard Rojakkers. Meneer Rojakkers, goedenavond. Goedenavond. Waarom luisterden wij naar ratels? Ja, de ratels die horen bij de tijd tussen Witte Donderdag en Paas Zaterdag. En morgen is het uh, uh, Stille Zaterdag, oftewel Paas Zaterdag. En dat betekent dat de klokken zwijgen. Die zwijgen tot 12 uur. En eh, tot die tijd eh, wordt er in plaats eh, van klokgeluid gewerkt met ratels of met kleppers. En eh, die worden eh, eigenlijk gebruikt vanaf Witte Donderdag. Als de Gloria wordt gezongen, dan gaat eh, die stille periode in dan worden ook de beelden afgedekt met een witte doek. Vandaar dat we spreken van witte donderdag. En dan wordt er niet meer met de klokken geluid, want de klokken die vertrekken dan met vleugeltjes naar Rome. Oké. Okay. En die komen pas op paas zaterdag om 12 uur weer terug als dan de Gloria wordt gezongen is de vasten gesprongen, zo zei men vroeger. En dan mochten de kinderen. Uh, de snoeptrommels weer openmaken. en uh, dan was uh, het einde van de vasten. En is dat 12 uur s middags of 12 uur s avonds? Nee, is 12 uur s middags. En dan uh, brengen die klokken uit Rome. die brengen de paaseieren mee. Nou, en in plaats van klokken. die je ook in de mis nodig hebt, hè, de altaarbel. Uh, gebruikt men dan een ratel. En dat werd ook wel een ratelmis genoemd, maar de kinderen. Uh, en de koorknapen, die liepen ook door uh, de steden en de dorpen in het zuiden. In Torn gebeurt dat nog steeds, om de mensen op te roepen uh, voor de kerkdiensten in plaats van de klokken. Oké, okay. en, en dan komen er dus eieren terug uit Rome, zei u net. Dat ja. lijkt me niet heel heel goed idee voor protestanten, of wel? Nee, nee, die, nee, nee, die halen de paaseieren ergens anders vandaan. Uh, de protestanten die hebben in de 19e eeuw vanuit Duitsland, ...de paashaas eigenlijk uh, geïntroduceerd uh, als eierbrenger. En uh, in Nederland is dat eigenlijk een recente verschijning. Vanaf 1825 legt deze zeldzame diersoort uh, gekleurde eieren her en der in Nederland. En uh, die eieren worden ook op paas, zaterdag natuurlijk allemaal uh, klaargemaakt. Hè? Ja, precies. Dus uh, beschilderd en... Uh, in de koffie gelegd om ze bruin te maken. In uien schillen, ik weet niet of dat nog gebeurt bij sommige mensen, om ze geel te krijgen. En in de spinazie natuurlijk om groene eieren te krijgen. Kortom, dat is allemaal het werk voor Stille Zaterdag, paaszaterdag Bij de katholieken, de klokken die de eieren brengen, van oudsher. En tegenwoordig brengt de paashaas, ongeacht de religie voor iedereen, een mooi ei mee. Oké, okay. dankjewel Gerard Rojakkes. Wij weten wat we moeten denken als we morgen de ratels horen. Zometeen is er Casa Luna en daarin is justitiedominee Joop Bos te gast. Wij zijn er morgen weer, dan zit hier Max van Wezel. Ik wens u een hele goede nacht. Goedenacht, vrienden.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 Twee keer heb ik Het worden er steeds meer, vooral in grote steden. Ja, ik vind gewoon koken niet leuk alleen. Hoe doe je dat eigenlijk? Leven in je eentje? Ik eet de groenten die je in kleinere overheden wel kunt kopen. Dus boontjes of tomaten, courgetten, aubergines. Zondag, in een cursus Alleen zijn, deel 1, huisje, boompje, beestje. Ja, de tip voor mensen die alleen zijn is uh, Tupperware. Zondagavond, 9 uur. Alleen zijn, in Holland, Dok Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Eindelijk buiten spelen, buiten fietsen, buiten chillen in de nieuwste lente looks. Weekend.nl heeft volop vrolijke shirts, toere jeans en mooie sneakers voor kids. Alles voor een zonnig seizoen. Voor ze naar buiten gaan, eerst weekend.nl. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op op. Vlieg.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 Dit is Radio 1.